Zwemster Ranomi Kromowidjojo is wereldkampioen geworden op de 50 meter vrije slag. Na drie keer brons won ze op de slotdag van het WK in Barcelona eerste goud. Op de afstand waarop ze vorig jaar in Londen ook al olympisch goud won... soms ze nu 24 seconden en 500ste. Daarmee was ze sneller dan de Australische favoriet Campbell... en Francesca Helsel uit Groot-Brittannië. Het weer vanavond de komende nacht brede opklaringen. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen vrij zonnig bij lokaal 30 graden. Later op de dag mogelijk een regen- of onweersbui. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat tussen Maarsen en het knooppunt Oude Rijn... een file met een lengte van 2 kilometer. Er zijn na twee rijstroken dicht. Dit was de Verkeersinformatie.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 Goedenavond. Wanneer komt er nou eens een einde aan die crisis? Voorspellingen hoor je daarover genoeg, maar onze gast van vanavond heeft er een hard hoofd in. Volgens hem is er namelijk iets heel anders aan de hand. En terwijl politici en andere bobo's wanhopig proberen de oude orde te herstellen, is de wereld intussen fundamenteel veranderd. En dus lukt het niet om die oude orde te herstellen en duurt de crisis nou al jaren voort. Tijd om iets te veranderen. Welkom Paul Ostendorf, u bent uh, futuroloog van beroep. Ja, dat klopt. Is dat het tegenovergestelde van een historicus, eigenlijk een futuroloog? Uh, ja, zo zou het kunnen zien. Alhoewel futurologen heel veel gebruik maken van de historie. omdat je uh, uit de geschiedenis heel veel kunt leren. Al was het maar de belangrijkste les dat we er niets van leren. Maar je kijkt vaak naar de geschiedenis om te kijken wat er gebeurd is. Om te kijken wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe, hoe ziet de dag van een futuroloog eruit? Nou, ik, eh, als ik dus niet weg ben voor lezingen... dan eh, zit ik toch wel een uurtje of twaalf per dag eh, op het internet. En ik volg daar eh, vooral eh, ja, welke nieuwe ontdekkingen er gedaan zijn. En dat doe je onder andere door patenten en octrooiaanvragen te volgen. Patenten en octrooiaanvragen geven een beetje het idee... waar research van bedrijven zich op focust. En als je nou ook nog eens een keer voldoende mensen ontmoet in de top van het bedrijfsleven. Dan leer je een beetje denken hoe de CEO's van deze wereld denken. Als je enerzijds weet hoe zij denken... en anderzijds wat hun researchafdeling vermag... en dat wat er in de academische wereld gebeurt op onderzoek... dan begin je op een gegeven moment een beetje een beeld te krijgen... het zou wel eens die kant op kunnen gaan. En dat uh, probeer ik dan zo simpel mogelijk te verwoorden. En daar geef ik uh, hele leuke lezingen over. U bent dus eigenlijk een vooruitgangsoptimist... Ja, ik uh, beschouw mezelf uh, in dat opzicht in ieder geval als een uh, ja, optimistisch figuur. Ik denk dat het allemaal goed uh, kan komen. En ik voorzie ook wel dat het goed gaat komen. Alleen, maar het gaat als, je naar de... duren. als je naar de geschiedenis kijkt, dan, dan hebben volgens mij de zwartkijkers tot nu toe altijd gelijk gekregen. Het is namelijk altijd ook misgegaan. Ja, er, ook, er zijn heel veel dingen misgegaan, maar uiteindelijk uh, zijn we er allemaal nog met z'n allen en hebben we het beter dan op enig moment hiervoor een geschiedenis. Dus ja, je kunt natuurlijk altijd zwart kijken uh, over de toekomst... maar dan is je leven niet leuk. Je kunt ook met een roze bril naar de toekomst kijken. Dat is ook niet echt reëel trouwens, maar dan wordt je leven wel een stuk leuker van. Dus ik hou voor wat betreft de toekomst, ik toch meer vast aan de roze bril. Ik zie altijd dat het beter kan. En dan denk ik uiteindelijk zullen meerdere dat zien... en dan zullen we dat ook gaan doen. Ik las dat uh, ex-gevangenen vaak uh, worstelen met de vrijheid nadat ze zijn vrijgelaten... en dan enorm de gevangenis missen... En nu nu was er iemand die opperde dan dat je een soort terugkomdagen zou moeten organiseren. Dat ze om een beetje te, te langzamer te wennen aan de vrijheid af en toe terug kunnen komen in de gevangenis. En, en toen ik dat las dacht ik ja mensen houden helemaal niet van verandering. Zelfs niet als het goede verandering is, mensen willen gewoon dat alles hetzelfde blijft. Ja, er is een relatie tussen de leeftijd van iemand en de mate waarin hij of zij van veranderingen houdt. En helaas is het zo dat naarmate wij ouder worden, dan willen we des te meer vasthouden aan het verleden en aan de dingen die we hebben. Dus onze uh, flexibiliteit is bijvoorbeeld nagenoeg nul als je 80 jaar of ouder bent, maar is heel hoog als je 10, 15, 20 jaar uh, bent. He, dus uh, waarom vele mensen denken, ja dit kan niet, uh, zullen heel jonge mensen denken, waarom niet? Dus het is een beetje uh, leeftijdafhankelijk. Maar de meesten uh, ja, willen toch die vooruitgang. En uiteindelijk hebben we altijd vooruitgang gehad. Alleen, ja, het is maar net door welke bril je, dat je daar, uh, naar kijkt. Sommige mensen zeggen, ik zou terug willen naar 100 jaar geleden. En als dat iemand is die bijvoorbeeld 55 is... dan zeg ik, joh, weet je zeker dat je dat wil? Want de gemiddelde levensverwachting 100 jaar geleden was 49 jaar. Dus weet je zeker dat je terug wil met je 55? Maar zeggen de, de politici al jaren, het herstel komt eraan. Eerst was het 2012, dan zou het uh, allemaal weer goed gaan. Toen 13, nu zeggen ze geloof ik 14 of inmiddels al 15, daar wil ik vanaf zijn. Waagt u zich ook aan dat soort hele concrete voorspellingen? Of doet nou, u niet het, is, het is geen concrete voorspelling, want vaker dan dat uh, kan het niet zijn. Als je het namelijk zegt, uh, de, het herstel komt eraan, is dat altijd waar. Dat is nu waar, dat is over 15 jaar waar. En dat, dat zegt niets over de lengte waarin het uh, herstel op zich laat wachten. Dus het is, het is geen uitspraak. Je zegt niets als je zegt het herstel komt eraan. Dat is altijd zo. Maar als je zegt heel concreet de economie gaat weer groeien in 2014... dat lijkt me toch uh, te toetsen. Dan uh, is dat heel makkelijk te toetsen. Maar ik, ik denk dat als die economie al groeit dat het mondjesmaat zal zijn. En natuurlijk is het zo dat als de ECB en andere partijen maar genoeg stimuleren... dan kun je de ergste uh, kwalen wel een beetje afdempen... en dan zal het wel langzaam een beetje beter gaan... Maar dat neemt niet weg dat de fundamentele fouten die er in het systeem zitten er nog steeds zijn. Dus ik heb het wel eens verwoord als, als deze crisis is opgelost... is er nog maar de vraag of je er blij mee moet zijn. Want dat betekent dat je alleen maar op weg bent naar de volgende crisis... en dat die dan weer dichterbij is gekomen. Omdat dus er een, een fundamentele verandering uh, is geweest... Wat is die grote wisseling van u? Waarom noemt u dit die fundamentele verandering? En wat is dat in essentie? Ja, nou in essentie hebben we wat ik dan noem een paradigma verandering. En die paradigma verandering betekent dat um, er zijn drie belangrijke spelers in het hele spel wat wij dan economie noemen. En dat zijn mensen, dat zijn bedrijven en dat zijn overheden. En tussen die drie partijen is een heel interessant wisselingsspel gaande. Um, om een heel eenvoudig voorbeeld te geven, een ontdekking vindt vaak uh, plaats doordat een individu iets ontdekt. En dan kan het zijn dat het individu zegt, oh dat is zo leuk wat ik nu ontdekt heb, daar ga ik een bedrijfje mee beginnen. En dan ga je de fase in fabriceren. Het kan zelfs zijn dat het zo ontzettend belangrijk is dat de overheid zegt, nou dat, dat gaan we zelfs nationaliseren. Want dit moet landelijk of mondiaal worden uitgerold. Dan gaat dus de volgende fase in, dan neemt de overheid het van je over en die gaat dat breed uitrollen. Als dat helemaal goed op de rails is, dan kom je eigenlijk in de volgende fase... en zegt de overheid, nou het is nu helemaal op de rails gezet, het werkt helemaal. Weet je wat, we kunnen het weer gaan privatiseren. En dan gaat het weer naar het bedrijfsleven terug. En de laatste fase is dat, dat het niet geprivatiseerd wordt... maar dat de bedrijven zeggen, ja dit is eigenlijk zo simpel geworden. Dit kan de mens zelf weer. En dan ga je het weer individualiseren. Nou, dat spelletje hebben we heel vaak gespeeld in de loop van de geschiedenis. Uh, je kan bijvoorbeeld denken aan elektriciteit. We ontdekken op een gegeven moment elektriciteit. Dan kun je een bedrijfje beginnen om stroom op te gaan dan zegt de overheid, ja, dit is zo belangrijk, dat moeten we nationaal uitrollen. Dus we beginnen een hoogspanningsnet, elektriciteitscentrales, kolencentrales, noem maar op. Weer wat later in de tijd zeggen we, nou ja, het loopt nu en het werkt. We privatiseren het, hè. de energieopwekking is geprivatiseerd. Het net houden we nog even genationaliseerd, het hoogspanningsnet. Maar dat kan ook geprivatiseerd worden uiteindelijk. En we gaan nu aan de vooravond, waarin wij zelf weer verantwoordelijk worden... voor onze eigen energieopwekking. Dus iedereen een zonnepaneel op het dak of een windmolen ja. in de tuin? En... Uiteindelijk ga je daar naartoe. Er zijn in Amerika hele leuke voorbeelden wat dat betreft. Dat er zijn nu de eerste bedrijven die zeggen... wij hoeven niet meer onze elektriciteit van het openbare net te halen. Wij gaan het zelf opwekken. En dat zijn voorbeelden bij Amazon, Google, Apple... die gewoon in hun eigen energie gaan voorzien. Maar die zeggen, wij willen alleen nog als backup aangesloten worden op het openbare net. Maar in principe wekken wij onze eigen energie op. Dus, dus als u eigenlijk een, een voorspelling doet... dan is dat het doe-het-zelf tijdperk breekt weer aan. Ja. En, dan, en geldt dat dan alleen voor energie of geldt dat voor dat geldt heel voor veel alles. dingen? Dat voor geldt alles. voor alles. Dat geldt voor energie, dat geldt voor je eigen productie... in de vorm van 3D-printing, daar zullen we straks nog wel over hebben. Dat geldt voor je voedsel in de, in de zin van urban farming en vertical farming. Wij, hebben, uh, wij zijn terechtgekomen in een tijdperk... waarin er als het ware een soort explosie is van kennis... en daarmee van macht. En als individu kun je eigenlijk alles te weten komen... als je daar een beetje in verdiept. 3D-print, u noemt dat. Dat was, dat was een... Uh... Debat gaande, Want iemand die had de handleiding om, om een pistool te maken ja. uh, op het net gezet. En toen waren mensen een beetje in paniek. Van ja, dan kan iedereen zomaar thuis zijn pistool printen. Ja. Dat, dat lijkt me een mooi voorbeeld van, uh, van die verandering waar u het over heeft. Laten we, laten we luisteren naar een fragment over dat 3D-printen. 3D-printing has gone mainstream. Today in Manhattan you can wander into a 3D-printing store. The only of its kind and take home your own printer for $2,200. Bree Pettis is the co-founder of MakerBot. One of the reasons we opened a retail store is because 3D printing is still science fiction to a lot of people. The idea that you can have a machine and you know, it's, and send it a digital design, a 3D model that's virtual and it'll turn into something real, a physical model, it's just, it blows people's minds. Hollywood is using 3D-printing to make costumes. Like parts of a suit in Iron Man 2. And a professor in California plans to 3D-print a house. Already students at his lab have printed chocolate, peanut butter, even cakes. Printing an iPod, he says, isn't that far off. Ja, een deel daarvan lijkt me ook een beetje dromen retten, dat, dat, je, dat je je eigen huis print of, of pindakaas... Ja, toch is dat geen uh, dromerij. Want ook in Nederland is er een project, uh, in ieder geval in de pen waarbij met beton en een hele grote 3 d printer een, een compleet huis met beton geprint wordt. Maar hoe ziet die toekomst er dan uit? Dan heb je, heb je geen winkels meer waar je naartoe gaat om concreet artikelen te doen. Terwijl mensen dat ritueel ook eigenlijk wel leuk vinden ja. om, om, om lekker ja. te winkelen. Maar dan druk je thuis op print en als dat ding het een keer doet... Dan, dan komen al je artikelen eruit. Ja, je hebt uh, de, nou, de printers die op dit moment bestaan, de 3D-printers... die voor uh, amateurs betaalbaar zijn, die zijn heel simpel. Want die werken eigenlijk met één of meerdere soorten plastic in verschillende kleurtjes... En je moet je voordenken, je hebt een kastje van laten we zeggen, 50 bij 50 bij 50 centimeter. En daar zit een, uh, een gebied in van nou, 25 bij 25 bij 25. En daar kan je met een kop kun je de hele kleine druppeltjes plastic... en die kun je dan op elkaar plakken en plakken en plakken. En dan komt daar een poppetje uit of een handdoek, badhanddoekhaakje of wat dan ook. Dus op dit moment zijn het hele eenvoudige objecten die je ermee kunt printen. Ga je naar de wat duurdere prijsklassen, dan kun je niet alleen kunststoffen printen... maar ook metaal en glassoorten en beton. En er zijn zelfs printers voor chocolade, voor voedsel en noem maar op. En de verwachting is dat we in de toekomst steeds meer... en steeds fijner kunnen gaan printen. De professionele modellen kunnen nu al met een nauwkeurigheid... van 1 tiende micron uh, nauwkeurig het materiaal deponeren. Dus je kunt daar perfect gevormde objecten uithalen. Maar die kosten nog een paar centen. Maar de verwachting is dat die printers steeds goedkoper zullen worden... voor een groter publiek bereikbaar. En dat je dus straks gewoon een ontwerp van iets... of zelf bedenkt of download van het internet... En de grondstof, die heb je ook in huis en je recycelt wat. En het gaat de printer in en hij print het object wat je nodig hebt. En wie verdienen daar allemaal aan? Want, want betaal je dan wel voor dat ontwerp of is dat uh, gratis? Nou, straks kun je bijvoorbeeld ontwerpen ruilen met andere uh, ontwerpen. En uh, op dit moment uh, zijn de meeste van de ontwerpen... die je voor die eenvoudige prints kunt downloaden... zijn allemaal gratis. Iemand bedenkt een leuk koffiekopje, een handdoekhaakje... een tandwiel voor een bepaalde onderdeel... Een, tot en met een pistool, wat je net uh, hoorde. Dat laatste raad ik overigens af om te doen... want het blijkt een zeer gevaarlijk uh, iets te zijn. Het pistool kan ontroffen tijdens het gebruik. Pistolen zijn eigenlijk altijd gevaarlijk dus, als je over nadenken. Dus daar moet je er niet, uh, niet aan beginnen. Maar uh, de ontwerpen die nu zijn, zijn grotendeels gratis. Maar ik kan me een toekomst voorstellen... waarbij die uh, wat complexere objecten uh, niet gratis zijn. En die ruil je dan bijvoorbeeld bijvoorbeeld tegen andere objecten. Maar dan kun je alles thuis doen. En dat is ook handig, want mensen zullen dan ook heel veel thuis zijn... want volgens mij krijg je dan een gigantische werkloosheid als dat zo gaat. Ja, als we, dit, als we deze lijn ver door zouden trekken... want het gaat niet alleen om de industriële productie, maar ook om ons voedsel... dan moet je afvragen of je nog in een wereld terecht kan komen... met volledige arbeidsparticipatie. Wij zijn gewend geraakt van, nou, je wordt geboren, je gaat leren... je gaat deelnemen aan het arbeidsproces, dat doe je acht uur per dag... En uh, nou, dat doe je dan voor een aantal dagen per week en zoveel weken per jaar. En dat doe je dan tot aan je pensioen. Nou, een hele hoop van die regels gelden straks niet meer. Ten eerste is dat pensioen al niet meer. Het is sowieso al niet zeker meer, maar het wordt ook veel later... naarmate we langer gaan leven. En de vraag is of je straks een, een leven kunt hebben... met inderdaad acht uur zinvolle arbeid per dag waarbij je dus ook echt acht uur nodig hebt om aan de basisbehoeften te, te voldoen. Want Dat is het vreemde. Ons, ons economisch systeem is gebaseerd op de gedachte dat iedereen moet werken. Als, als mensen niet werken gaat het slecht. Tegelijk innoveren we en vaak met het doel om mensen werk te ontnemen. Ja, precies. En één van die twee kan winnen. Je kunt niet met alle twee winnen. En ik denk dat het innoveren wint uiteindelijk. Dat we dus zo veel vooruitgang zullen meemaken in de komende decennia dat je zegt, ja je hoeft nog maar marginaal te werken. Nou, dan is het wel de vraag, wat ga je dan doen met de rest van de tijd? Dat is dan weer een heel ander vraagstuk. Maar uh, ik kan me een tijd voorstellen waarbij in het verleden... je echt acht uur per dag nodig had om aan je brood, je eieren... boter, vlees en groenten te komen. Maar met de salarissen die wij vandaag de dag verdienen... Hebben we dat in, nou afhankelijk van je inkomen, tussen de 15 en de 40 minuten heb je ongeveer wel het eten voor de hele dag bij elkaar? Maar geniet. ja, werk is natuurlijk ook een sociale bezigheid geworden. En we hebben natuurlijk heel veel meer consumptie gekregen. En je mag het niet hardop zeggen, mensen zullen het vreselijk vinden. Maar de meeste mensen doen ook gewoon geen ene donder op het ja, kantoor. Precies. Bedoel, mensen zitten daar de hele dag. Maar wat ja. ze nou feitelijk doen, ja. vergaderen. Ja, dat schiet niet echt hard op. Dus nee. als je dat probeert te optimaliseren... dan moet je zeggen, ja, moeten we dan naar een toekomst nog steeds streven... naar acht uur zinvolle arbeid per dag? Waarom is die acht uur heilig? als het in zes uur kan, of in vier uur kan... moeten we misschien dat wel willen. En als je een toekomst kan hebben waarbij je op een hele eenvoudige manier... voor je eigen voedsel, voor je eigen basisproducten... voor je eigen gezondheid, voor je eigen transport kan zorgen... waardoor je in ieder geval een basiskwaliteit van leven hebt... dan zullen er, denk ik, ook mensen zijn die zeggen... nou, daar heb ik voldoende aan en ik geniet verder van het leven. En af en toe zal ik eens uh, wat creatieve arbeid verrichten... of iets leuks bedenken, of met vrienden samenwerken... en gezamenlijk iets tot stand brengen. Want ja... Er is wel 16 uur licht per dag en ik ben 16 uur wakker per dag. Dus ik wil wel een beetje de tijd leuk doorkomen. En altijd stappen is ook weer zo afgezaagd. En dan gaan mensen dus weer hun eigen voedsel verbouwen. Uh, kantoren, ze werden al genoemd, veel staan leeg. Ja. Je zou niet denken dat, dat in zo'n kantooromgeving ooit, ooit nog iets kan, kan groeien. Maar toch wordt er over nagedacht om daar uh, voedsel te kweken. Ja. We luisteren naar een fragment uit Chicago. These plants grow up to live here, in an old warehouse that doesn't look like much from the outside, but inside it's a farm, a vertical farm, of mega proportions. It's five to six levels high depending on the system, and it's about 160 to 180 feet long. Each week workers sow seed after seed of basil, arugula, and other greens grown under fluorescent lights. The owners claim they'll be harvesting more than a million pounds of greens annually when the farm's final phase is completed next year. Some already being delivered to nearby stores in Chicago and its suburbs. It doesn't sit longer than our day in our coolers. So from our coolers we load them up to the vans and directly to the stores. The company's CEO calls it on-demand farming. Dus on-demand uh, farming... Hoe moet je dat concreet voor je zien? Een, een winkel zegt, we hebben nu peterselie nodig... En, en dan ga je naar het kantoor ernaast en daar groeit peterselie? Nou, stel je eenvoudig een, een soort flatgebouw voor... waarbij uh, de buitenkant van het flatgebouw be bekleed is met zonnecellen... waardoor je de elektriciteit opwekt. Binnenin heb je hele lage verdiepintjes... afhankelijk van het gewas wat je daar verbouwt. Want een bloemkool heeft geen drie meter hoogte nodig. Tomaten misschien wel. En al die gewassen die worden daar beschenen door speciale ledjes... En dat zijn rode letjes en blauwe letjes. Want planten gebruiken eigenlijk alleen maar een heel klein beetje rood licht... en een heel klein beetje blauw licht. Daarom zijn ze ook groen, want dat is het licht wat ze terugkaatsen. En wat blijkt nou? Dat de energie die nodig is om dat blauwe en dat rode licht op te wekken... is veel minder dan de planten in de natuur gebruiken... want dan komt al die zonne-energie erop... en dat levert die planten warmte op die ze kwijt moeten. Daar heb je in zo'n flatgebouw geen last van. Verder kun je daar op een hele efficiënte manier met water omgaan... want door die planten veel minder warmte kwijt hoeven hoeven ze ook veel minder te verdampen. Dus uit metingen blijkt dat je met 10% van het water... en met iets meer aan procenten van de energie... prachtige gewassen kunt kweken die vrij zijn van fraat door insecten... rupsen die bladeren opeten, motjes of vlinders die... Op je bladeren zitten. Dat is allemaal weg, want je zit in een min of meer steriele omgeving. Dat is niet helemaal waar, want er zijn natuurlijk altijd bacteriën en dergelijke. Maar je zit in een hele clean omgeving... waarbij je volledig onafhankelijk bent van het weer en weersinvloeden. En van het klimaat. Dus je kunt het hele jaar door, bij wijze van spreken... aardappelen, spinazie, uh, worteltjes en alles hebben. En onder op dat flatgebouw pak je op de eerste etage een verwerkingsafdeling. Iemand die de groente oogst netjes verpakt en noem maar op. En op de begane grond zit je een supermarkt neer zodat het echt vers in die supermarkt ligt. En alleen al wat dat betekent voor de logistiek. Dat is zo'n enorme winstfactor. Want wij hebben steden gecreëerd in de afgelopen 250 jaar. Die steeds groter en groter en groter werden. Met Finex-wijken, buitenwijken. En dan zitten we dus met het transport van ons eten. Wat van het land naar die steden en allemaal weer gedistribueerd moet worden door die steden heen. Nou wat is nou nog logischer dan die landbouw bij het land weg te halen. Weer terug te brengen in zo'n... De stad, door middel van die vertical farm, zo'n flatgebouw waar het in gebeurt... en op de begane grond de supermarkt te zetten waar je het gaat halen. En in een nog later tijdstip haal je zo'n heel klein vertical farmpje... in de kelder in huis, want dan kan het ook groeien. Dus uh, het platteland verdwijnt eigenlijk? De, de boer is, is, uh, wordt gewoon ook een stedeling? Ja, op de lange termijn wel. Want we praten nu niet over volgend jaar of over vijf jaar. Maar op de lange termijn is het uh, zeer ongunstig om uh, te verbouwen in de wilde natuur. Je hebt te veel afhankelijkheid van klimaat. Te veel uh, afhankelijkheid van specifieke weersinvloeden op de korte termijn. En bovendien hebben wij het hele systeem uit de hand laten lopen... Uh, ik heb een supermarkt bij mij in de buurt. En dan kan ik uien kopen, twee hele mooie uien in een zakje. En dan staat erop dat ze uit Australië komen. En dan denk ik, zo ver zijn wij dus verziekt geraakt in het systeem... dat twee simpele uien uit Australië komen, terwijl ik gewoon in Nederland woon... Om, en een ui uh, wil hebben om klaar te maken. Of dat mijn boontjes uit Kenia komen, of de ham uit Parma. Of, terwijl het bij wijze van spreken allemaal uh, bij mij om de hoek gemaakt kan worden. Maar die ham uit, uit Parma, nu gaat een varken uit Nederland naar Parma... om, om daar ham te worden, maar ja. dan zou er in, in uw model... een intensieve bio-industrie boven de supermarkt zijn... waar een paar etages varkens wonen. Ja, maar dan liefst zonder varkens. Dus ik ben voorstander van om varkensvlees zonder varken te maken... en vooral vlees, rundevlees, zonder runderen. Want je hebt op de lange termijn, en dan praten we over 30, 40, 50 jaar... heb je geen koe meer nodig om van een lap gas biefstuk te maken. Het was vandaag of deze week in ieder geval in het nieuws... dat er, dat er een, een kweekhamburger op de markt was gekomen, geheel ja. van kweekvlees. Nou, nou smaakt een hamburger doorgaans nergens naar. Dus dat maakt niet zo uit waar je het van <laughs> maakt. Maar ja. Zal het ooit zo lekker worden dat je er een echte goede entrecote aan hebt? Ja, als je een, een, uh, maar lang genoeg wacht... dan zal de kwaliteit van de eiwitten en, en de vetten... en de smaakstoffen die je maakt, die vlees hun specifieke smaak geven... zul je kunnen evenaren. Sterker nog, je kan het beter doen. Kijk, Zo'n koe die kan, of een varken kan besmet zijn met allerlei zaken. En dat wat je kweekt in het lab, daarvan weet je heel goed... hoe het arbeidsproces, oh, productieproces sorry, in elkaar zat. Dus dan weet je ook precies wat daarin zat. Dus dat is eigenlijk een veel veiliger voedsel. En we geven heel veel om onze voedselveiligheid. Dus dit is veel beter om dat onder super gecontroleerde omstandigheden te doen. U had het erover dat alles teruggaat naar het individu. Dat betekent dat wij ons uh, kunnen losmaken van, van de bureaucraten en, en, en de zakkenvullers... en alle mensen waar iedereen zich altijd zo over opwint in de krant. Er is ook veel te doen over het geld. Want mensen willen, dat. dat, dat lees je ook al in de kranten af van de bank. De bank wil toch geen lening meer geven... en bovendien vragen ze er heel veel rente voor en stellen heel veel eisen. Zal dat ooit lukken om, om geld los te koppelen van het systeem? Ja, ik denk dat het ooit zal lukken. Er worden ook regelmatig pogingen ondernomen om dat te doen. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld het ontstaan van bitcoin gezien. Bitcoin is een zogenaamde binaire valuta. Bitcoin is een, is een munteenheid die alleen maar bestaat in de wereld van computers... Je genereert als het ware bitcoins in de computer met speciale bitcodes. En het is bedoeld als een plaagstoot naar het huidige mondiale, monetaire systeem. We hebben een, een fragment, dat is, dat is een soort uh, commercial van bitcoin. What is bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Compared to other alternatives, bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower, you can use them in every country, your account cannot be frozen and there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at some examples of how bitcoins are already used today. You can purchase video games, gifts, books, servers, and socks. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. For your first bitcoins and more information, visit WeUseCoins.com. Is dat gewoon digitale ruilhandel? Dat je zegt, ik, ik, ik verf jouw muur en jij repareert mijn auto en uh, we handelen via het internet? Daar is het heel sterk mee te vergelijken. Het gedraagt zich een beetje als een soort uh, digitale vorm van goud, zeg maar. Mensen willen die bitcoins heel graag hebben, omdat ze op de een of andere manier de illusie hebben dat die bitcoinpatronen geldwaard zijn. Net zo goed als dat mensen denken dat goud geldwaard is, want het is maar net wat jij er voor waarde aan hecht natuurlijk. Maar het gedraagt zich een beetje als goud. Men hecht daar dus waarde aan en we wilden ermee betalen. En het kwam vrij plotseling op na het uitbreken van de financiële crisis. Want zo'n beetje rond 2008, 2009 kwam bitcoin op de markt... en iedereen deed daar een beetje lacherig over. Maar het heeft inmiddels een monetaire basis bereikt van meer dan 1 miljard dollar... En je kunt op meer dan duizend locaties in de wereld met de munt betalen. Dat is nog niks als je kijkt hoeveel locaties er überhaupt staan. En die miljard dollar is vandaag de dag al helemaal niks meer. Het voordeel is dat je van het financiële systeem afkomt. Maar, maar wat als je nou nergens echt ontzettend talent voor hebt? En als je, als je ook niet echt een ambacht verstaat en je hebt er een baan, maar ja, dat is, dat is gewoon zo'n baanbaan. Ja. Ja, als, je, als je over geen enkel talent beschikt en het interesseert je ook eigenlijk en niet... Ja, dan ben je gedoemd uh, een, een zeer eenvoudig leven te leiden. En dat staat in principe los van, van de moderne eenheid die je gebruikt. Maar op dit moment uh, hebben we allemaal geld. Maar als het weer concrete ruilhandel wordt... en het wordt weer concreet aan tussen tussenpersonen prestaties. Ja, je kunt een, een, een monetair systeem opzetten... waarbij je met ruilpunten met elkaar dingen gaat doen. Maar wil je een economie tot bloei brengen dan is er groei nodig in de economie. Want daar is ons hele systeem op gebaseerd. En dat betekent, om zo'n economie tot bloei te krijgen... dat je de geldhoeveelheid moet kunnen manipuleren. Je moet geld in een economie kunnen stoppen als dat nodig is. En je moet geld uit de economie kunnen halen als dat nodig is. Bitcoin is het schoolvoorbeeld van een systeem waarin dat onmogelijk is. En dat is daar onmogelijk omdat de bitcoin-hoeveelheid wiskundig bepaald is. Er kunnen 21 miljoen, afgerond 21 miljoen bitcoins bestaan. En op is op. Er kunnen er nooit meer bij komen. En uh, ze kunnen alleen maar kwijtraken als iemand die bitcoin verloren heeft... dat bitpatroon of dat de computer in de brand is gevlogen... of de harde schijf kapot is. Dus uh, je moet dan alle handel van de hele wereld... de totale mondiale economie... vertegenwoordigen met 21 miljoen munten. Dat je gaat kunt niet dus lukken. niet lukken. Zoals de ECB nu doet, lekker wat geld bijdrukken... of, of als dat maar nee, te hard dat gaat... Is onmogelijk. de rente verhogen of de belasting. is onmogelijk. En je daarom... hebt geen, geen knoppen meer om aan nee, te draaien. Je kunt nergens meer aan draaien. Maar daarom dus gaat de ook... munt kapot. Je bent dus ook verlost aan de, van dat hele circus... waardoor we in de kredietcrisis zijn beland. Ja, ja nou dat, dat is dan een heel complex proces om dat uh, te gaan uitleggen. Misschien dat we daar dadelijk nog even op komen. Maar je kunt, uh, met, je kunt in ieder geval donder op zeggen... dat bitcoin uh, ter ziele zal gaan. Alleen, dat duurt nog jaren... En als je het spel heel handig speelt... kun je tot die tijd wel heel erg veel geld verdienen met uh, bitcoin. En er zijn mensen die dat ook gedaan hebben. Ik bedoel, uh, de koers heeft gefluctueerd van 1 cent tot meer dan 100 dollar. Maar dan, heb je, dan verdien je dus met bitcoin gewoon echt geld? Geen, ja. Je verdient geen bitcoins, ja. maar je verdient gewoon geld waar je later zijn, ook nog wat uh, aan hebt. Er zijn zogenaamde bitcoin exchanges. En dat zijn uh, zeg maar beurzen waarbij je weer bitcoins ruilt... tegen dollars of euro's of wat dan ook. En uh, sinds een week of twee hebben we nu het eerste land ter wereld... die dat gaat verbieden. En dat is Thailand. Thailand wil niet... Dat er binnen Thailand gehandeld kan worden tussen de Thaise munteenheid en de Bitcoin. Ze gaan dat gewoon verbieden, omdat ze het zien als een gevaar. We gaan het zo meteen uh, hebben over de kredietcrisis, het ontstaan daarvan en uh, de oplossing. Wants to drive! What a woman can do. En het was De Dijk met als bijzondere gastzanger Solomon Burke. U luistert naar Labyrinth Radio in gesprek met futuroloog Paul Ostendorf. We kregen nog een reactie van een luisteraar uit Eindhoven. Die zei, ja, die, die voorspelling dat er steeds minder werk komt voor mensen... vanwege automatisering en de opkomst van allerlei technieken... die werd hem ook al voorspeld in de jaren 70. En als het toen niet is uitgekomen... dan zal dat nu ook al ja, niet uitkomen? Van waarom dan nu wel? Ja. ja. Nou, in de jaren 70, dat was eigenlijk de, de gouden tijd... en de opkomst van de automatisering. En toen zeiden we, ja, je kunt alles met computers sturen. En als alles met computers gestuurd kan worden... dan zijn wij mensen niet meer nodig. En dus komen we allemaal zonder werk te zitten. En wat dan? Dat was eigenlijk de rode draad achter dat denken van dat tijdbeeld. Maar dat... Uh... Als je kijkt hoe dat vandaag de dag ligt... dan is er iets veel fundamenteels aan de hand. Het gaat niet alleen maar om de automatisering... want dat hebben we nou inmiddels allemaal wel gedaan. We hebben het over iets heel fundamenteels, de energie die straks gratis voor ons beschikbaar komt... zodat wij op de lange termijn zondicht zo efficiënt kunnen omzetten in elektriciteit... dat we gratis energie hebben. Het gaat over ons voedsel, wat zo dichtbij komt dat we het zelf kunnen gaan kweken... zonder dat we boer hoeven te worden. Het kan bij wijze van spreken in een klein fabriekje in de kelder. Het gaat over onze productie, de goederen die we zelf ter hand kunnen nemen... voor, voor allerlei dingen die we willen doen... Veel, dit gaat veel verder dan het automatiseren van een aantal administratieve processen. Het gaat over energie, het gaat over voedsel... het gaat over de gebruiksvoorwerpen die we straks... en we hebben het niet over morgen, maar over de nodige decennia... allemaal zelf ter hand kunnen nemen. Dus wat... Wat ik hier aan het beschrijven ben, is iets veel fundamenteelers... als de opkomst van de automatisering in de jaren zeventig. Maar dan gaat u ervan uit dat een aantal dingen niet meer schaars zullen zijn. Een andere veelgehoorde voorspelling is dat we met z'n allen twee, steeds ouder zullen worden. Ik ja. was uh, vorig jaar bij een lezing van uh, Audrey de Grey. Dat is een, een Engelse wetenschapper. Die, die gaat helemaal over uh, ja, oud worden hem. en dat soort dingen. Hij was allereerst trouwens zelf heel oud geworden, viel ja. me op. Ik dacht, goh, wat is die man oud geworden, maar, maar dat er zeiden. Hij voorspelde dat de eerste mens, die, die 200 of 250, de, wil ik vanaf zijn... Ja, die een is al onder ons. Die is al onder ons. Ja. Ja. Als dat zo is, dan, dan zal energie en, uh, en voedsel helemaal niet minder schaars worden... maar eerder schaarser lijken. Nou, dat hangt er maar vanaf. Kijk, veel mensen die zeggen als wij inderdaad allemaal veel ouder gaan worden... dan we nu uh, al worden, dan krijgen we een probleem van de overbevolking. Want ja, als wij allemaal maar kinderen blijven krijgen en we gaan niet dood... dan wordt het op een gegeven moment wel erg druk. Nou, ten eerste is die veronderstelling sowieso al niet waar omdat er een hele duidelijke correlatie nu al valt te constateren... dat het geboortecijfer daalt naarmate de welvaart, de luxe en onze gezondheid toenemen. Dus de landen waar, uh, ja, waar sprake is van een fraaie economie en goede uh, arbeidsinkomendelen... zie je dat het geboortecijfer drastisch daalt. Zo Zelfs zover dat de bevolkingskrimp ontstaat, zoals nu bijvoorbeeld in Japan uh, sprake van is. Dus je in de meeste Europese landen gaat kijken, is er ook een krimp van de bevolking... als je kijkt naar de autochtone uh, bevolking. Dus er is een hele duidelijke correlatie tussen het krijgen van kinderen... en de welvaart en de luxe die je hebt. Dat betekent dat het zeer onwaarschijnlijk is... dat de totale bevolking uit de hand gaat lopen. Het zal best oplopen tot, laten we zeggen, 10 miljard mensen op deze wereldbol. Maar het ziet er op dit moment met alle grafieken niet naar uit... dat we 100 of 200 miljard zullen, mensen zullen hebben. Omdat het nergens voor nodig is. Want waarom zou je kinderen blijven krijgen en maar kinderen blijven krijgen als je zegt, ja, ik heb het eeuwige leven. Misschien ga je dan nog wel drie keer nadenken voordat je kinderen neemt. Maar bijvoorbeeld de kosten van de zorg en de kosten van pensioenen... zullen dan wel flink de pan uitreizen. Ja, dat, als je die systemen zo wil handhaven als nu, dan zijn ze onhoudbaar. Maar je moet je ook afvragen dat als wij inderdaad steeds ouder worden... met behoud van geestelijke en lichamelijke gezondheid... wat dan de rationale is achter het hele idee pensioen. En ik kan me herinneren, ik, ik noemde dat in lezingen acht jaar geleden... En toen uh, gaf ik als voorbeeld dat onze pensioenleeftijd omhoog moest. Nou, dat was toen de tijd een moeilijke boodschap. Want de zaal die, uh, ja, die lachte je uit of werd boos op je... van hoe durf je voor te stellen dat wij langer dan 65 moeten werken. En ik hield voor, ja, dit, dit is onhoudbaar. Dit gaat naar 66, 67, 68... En ik zeg je vandaag de dag, het gaat naar 70, het gaat naar 75. Naarmate wij ouder en gezonder worden... Maar u zegt tegelijk dat, dat er steeds minder werk voor iedereen zou zijn. Dus waarom zou je dan langer doorwerken als er toch niks te doen het is? Dat je moet uitsmeren over een heel leven... maar je hoeft niet meer acht uur per dag uh, te werken. Waarom, uh, kijk, als jij aan je voedsel, aan je energie... aan je dagelijkse producten kunt komen... met zeer geringe of weinig of geen inspanning dan zie ik niet in waarom je acht uur per dag zou moeten werken. Maar een aantal mensen zeggen, nou, dan ga ik lekker uh, muziek maken... of ik ga creatieve voorwerpen bedenken... of ik ga een nieuw ontwerp bedenken voor de 3D-printer... en dat ga ik delen met mijn uh, vrienden en bekenden. Ik denk dat ook een aantal mensen in een soort gat zouden vallen... als ze niet dat kantoor hadden. Ja, dat denk ik ook. Dat, en dat is de uitdaging waar wij voor staan. Om ervoor te zorgen dat ze niet al te diep in het gat vallen. Want dan uh, moeten ze weer eruit halen. Is verveling onze natuurlijke vijand geworden? Um, ja, ik denk het wel. Dat we daar in ieder geval alert op moeten zijn. Maar dan hebben we het over een redelijk verre toekomst. We praten niet over vijf of over tien jaar. Maar op het moment dat je zegt... Ja, ik heb lucht, ik heb eten, ik heb water, ik heb drinken... ik heb een dak boven mijn hoofd... en ik heb alle basisproducten waar ik behoefte aan heb... en ik hoef er niet voor te werken... ja, op dat moment kan de verveling toeslaan en zeggen... ja, wat ga ik dan doen en dan is creativiteit het belangrijkste van dat wat een mens kan... is wel heel erg belangrijk om dat nog te hebben. We gaan het toch maar hebben over de, de crisis, want daar begonnen we mee. Um, we hebben het eigenlijk over meerdere crises tegelijk. Dat is misschien ja. handig om dat overzicht te bewaren... wanneer je het hebt over de crisis. We hebben de bankencrisis, maar je hebt ook gewoon de crisis... dat er veel geautomatiseerd is en dat niet iedereen uh, zijn baan kwijt is. Terwijl de sommige de energiecrisis. mensen. De energiecrisis, ja. de opkomst van andere werelddelen... die met ons zijn gaan concurreren... Um, een complex vraagstuk. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat, eigenlijk omschrijft u het wel heel goed. Er is, er is niet sprake van één crisis. Dus ik zeg ook wel eens in een lezing, er is geen crisis. We zitten in een paradigm shift, de wereld verandert... en hij wordt nooit meer zoals die was. En pas als wij doorhebben hoe al die crisissen met elkaar verband hebben... van energiecrisis tot met financiële crisis, kredietcrisis, noem maar op... dan pas kunnen we werken aan een model over hoe we eruit gaan komen... Want dat het op dit moment niet goed zit, daar zijn we het wel allemaal over eens. Maar we zijn het niet eens over die oplossing. Je ziet dus ook dat als Japan zegt we zitten in een crisis... als Amerika zegt we zitten in een crisis en Europa zegt we zitten in een crisis... dat er geen consensus is over de oplossing. We draaien alle drie aan knoppen, maar we weten niet dat als we alle drie aan die knoppen draaien... en we draaien alle drie verschillende kanten op wat er dan eigenlijk de resultante is van het geheel op het mondiale vlak. We, we hebben de neiging om aan onze knoppen te draaien voor ons eigen gebied. We draaien de knop voor Europa, we draaien de knop voor Japan. Maar dit is geen wereld waarin je zegt... ik regel het voor Europa, ik regel het voor Japan, ik regel het voor Amerika. Wij mensen hebben geleerd dat de hele wereld een dorp is... omdat het internet ons met alles en alles verbindt. Bedrijven hebben geleerd dat de hele wereld het speelveld is, economisch gezien. Want als het in het ene land niet goed zit... dan verplaatsen ze het hoofdkantoor naar het andere land... want het is een fiscaal gunstige klimaat... of regels om belastingvoordelen te halen. Bedrijven hebben dat spel ook geleerd. Maar overheden kunnen dat spel niet spelen... want overheden bestaan bij de gratie... dat ze slechts voor een heel beperkt gebied... Uh, uitspraken mogen doen, namelijk het land waar ze zelf voor staan. En zelfs binnen dat gebied kun je afvragen... of politici wel de aangewezen uh, mensen zijn om iets op te lossen... omdat politici politiek bedrijven. En politiek nou eenmaal leidt tot slechte oplossingen of in ieder geval monstelijke compromissen. Ja, nou, dat heeft de geschiedenis bewezen dat dat ook inderdaad po zo politiek is. Politiek is als het ware, je gaat eten en de een zegt... we maken vanavond chocoladetaart en de andere zegt... nee, aardappelsalade, dat je dan chocoladesalade krijgt of ja, zoiets. Ja, daar komt het ongeveer op neer. Je, je pakt dan een beetje ja, dat wat haalbaar is en waar consensus te halen valt omdat je toch uiteindelijk aan de democratie moet voldoen. Dus je moet zeker niet de illusie hebben... dat politici de architecten zijn van een toekomst... waar we met z'n allen in geloven. Gelukkig geloven de politici dat zelf ook niet. Dus zij maken gebruik van allerlei soorten adviesorganen en specialisten die hun influisteren... wat dan in hun ogen de oplossing zou moeten zijn van het een en ander. Het probleem is nu dat deze problematiek zo complex is geworden... dat er niet een eenvoudige oplossing is van je doet dit... en dan ben je van alle problemen af. Dus als je hier, laten we zeggen, twintig monetaire economen haalt... dan zullen ze alle twintig een andere mening toegedaan zijn... over wat nou in essentie moet gebeuren wil deze crisis ooit tot een einde kunnen komen... voor wat betreft het economische aspect. Haal je twintig specialisten over de energiecrisis... dan zullen ze twintig manieren zeggen... ja, je zal dit moeten doen. De een is groot voorstander van schaliegas en het winnen van schaliegas. En de ander zegt, daar moeten we nooit aan beginnen, want dan krijgen we dit. Dus er is geen consensus over hoe het aangepakt zou moeten worden. Daar is het te complex voor geworden. Er werd al voorspeld dat de euro wel zou klappen... of dat in ieder geval Griekenland er wel uh, uit zou gaan. Dat is allemaal niet gebeurd... Moet je, moet je dan toch de beleidsmakers misschien een beetje uh, nageven. Maar wat er wel aan de hand is. Is dat elke keer hetzelfde recept wordt losgelaten. Namelijk uh, bezuinigen en, en het budget uh, op orde. Terwijl het elke keer andere gevolgen heeft. Ja. Uh, we draaien heel gauw aan de bezuinigingsnop En dat is eigenlijk een wiskundige reden. Dat we daaraan blijven draaien. Wij hebben een, een monetair systeem. Waarbij we eigenlijk altijd uh, hopen op groei, groei, groei. En nog eens groei. En dat systeem werkt fantastisch zolang we groeien. Want daar is het systeem ook op gebouwd. Op het moment dat er een kink in de kabel komt voor die groei... dan heeft het systeem in één keer een hik. En uh, die kink is er onder andere ingekomen doordat wij het vertrouwen verloren hebben. Althans, wij een groot deel van de mensen hebben het vertrouwen verloren in het financiële systeem. Um, Denk aan het eenvoudige voorbeeld. Stel dat ik tien jaar geleden te gast zou zijn in, geweest in dit programma. Ik weet niet eens of het tien jaar geleden al bestond. Maar stel dat ik dan beweerd zou hebben... dat we aan de vooravond staan waarin een aantal grote banken... in de problemen zouden zijn gekomen op het Nederlandse grondgebied. Uh, Fortis, ABN AMRO, ING, Rabo. Ze hebben allemaal moeilijk, misselijk, overgenomen, kapot, failliet. De bank, SNS. Dan hadden ze je voor gek verklaard. Want het... Het financiële systeem kan zo'n schok makkelijk hebben. Nee, dat is onmogelijk dat dat eraan gegaan zou zijn. En op dit moment is er niet één bank, maar dan ook niet één bank... onbeschadigd uitgekomen. Allemaal hebben ze of miljarden verloren... of zijn ze failliet of overgenomen of kapot. Heeft u dat zelf eigenlijk voorzien? Want, want u was toen ook al futuroloog. Ja, ik, was, ik heb dat niet voorzien. Um, ik heb me tien jaar geleden eigenlijk nooit bezig gehouden met monetaire politiek. Ik hield me uitsluitend bezig met ontwikkelingen in wetenschap en uh, techniek. Dus uh, de, de, de snelle opkomst van de crisis en de impact daarvan op de rest van de wereld was voor mij ook een verrassing. Dus dat is weer een geruststelling dat uh, futurologen dat dan ook niet voorzien. Een van de dingen van die crisis is eigenlijk dat, dat we vergeten zijn wat geld is. Want geld is een ruilmiddel in principe. Maar geld werd ook ineens een product. Ja. Dus, dus je verhandelt geld en daar krijg je dan weer geld voor. En dat verpak je dan weer en daar verdien je dan nog meer geld mee. Ja. En, en op een gegeven moment krijgen mensen bonussen van 500 miljoen dollar. Dat, ja, dat is, gebeurd. Maar is gebeurd. Dan staat het ook niet meer echt... Tegenover een of andere waarde. Dat kan ja. haast niet. Ja. Nou, u verwoordt eigenlijk op een hele mooie manier. wat de cruciale fout is, die in het financiële systeem zit. Um, wij hebben valuta uiteindelijk in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er groei ontstaat. En de taak van banken met het verstrekken van krediet aan de samenleving, en of dat nou is om geld beschikbaar te stellen voor een hypotheek, of geld beschikbaar te stellen aan een bedrijf voor de aanschaf van een nieuw machinepark, is altijd dat dat geld bedoeld had moeten zijn om groei teweeg te brengen. He, doordat je een bedrijf een machinepark heeft, kunnen ze beter of mooier of sneller producten maken, en dat is weer goed voor de economie, en is er handel, et cetera. Maar in de loop der jaren is daar ingeslopen... dat een groot deel van de kredieten die verstrekt worden... niet meer aangewend worden voor het verbouwen van de keuken... het aanleggen van een nieuw bedrijvenpark en het nieuwe machinepark... maar dat het geld in het systeem zelf gaat zitten. Precies wat u zei, het geld is ook geldwaard geworden. En het handelen met het geld is geldwaard geworden. En we stoppen eigenlijk steeds meer van onze geld in het systeem... om daarmee te spelen... dan in plaats van echt ervoor te zorgen dat er... Groei gaat ontstaan doordat we stimuleren in de economie. Dus, dus er wordt wel geld verstrekt en dat geld zou voor mooie dingen kunnen zorgen... maar het wordt steeds in een of andere bubbel gestoken of, of, of in een bonus... of in ja. dingen waar je op termijn niets aan hebt. Ja, laat ik een voorbeeld geven. Um, ik, ik zal geen namen noemen, maar ik ken een groot bedrijf. Die zit in een flink kantorenpand in, uh, in Utrecht. En die, uh, ja, die willen eigenlijk wel in dat kantorenpand blijven... maar er valt over de huur niet goed te onderhandelen. En de eigenaar van dat ding blijft voet op stuk... Uh, voet bij stuk houden en die zegt, uh, nee, dit is de prijs tegen het lieverd. En het bedrijf gaat aan het rekenen en het blijkt dat het goedkoper is... om dat pand te verlaten en een nieuw pand neer te zetten. Dat betekent dat er dus iemand ja, een lening afsluit... en een nieuw kantoorpand neer gaat zetten... terwijl er dus een fantastisch kantoorband bestaat... En dan zeg ik, ja, dit is, dit is een kwestie van geldverspillerij. Dat heeft niks meer te maken met economische groei. Dat bedrijf zat al in een pand. Had daar in principe ook de ruimte die ze nodig hadden. Maar kon zijn contract niet verlengen omdat de prijzen niet beviel. En het bleek goedkoper om een nieuw pand te bouwen. En dan zeg ik, ja, dat, dat is, zie ik als een zwakheid van het systeem. Daar zie je ook uh, de littekens van in het landschap. Want je ziet overal langs de rand van elke stad leegstaande kantoren... Ja. En daar moeten wij weer iets leuks voor bedenken, zoals uh, urban farming, verder farming. Daar gaan we straks allemaal voedsel bouwen. Uh, ja, dat is een manier. Aan de andere kant is, anders moet je ze afschrijven en slopen van die gebouwen. En dat brengt de banken in de problemen, Want die hebben vaak leningen verstrekt om die kantoorpanden neer te zetten. En die moeten dat dan in één keer gaan afschrijven. Dus wat we nu zien is, als je maar naar de balansen van banken kijkt... en je kijkt naar de activa, ja, dan staan daar een hele hoop dingen op... die je eigenlijk zou moeten opschonen... En wat we doen is aan de passiva-kant geven die banken juist de mogelijkheid om hun kapitaalbuffers te versterken. Dus we zeggen ja, je moet extra vermogen aantrekken. Je moet tegen een stootje kunnen dat als er weer eens een financiële tegenslag is, dat jij dan meer armslag hebt. Maar de andere manier is natuurlijk dat je zegt, nou ja, het is nooit weg om de financiële buffer te versterken. Maar het is ook heel erg verstandig om te kijken of je uh, niet van je slechte leningen af moet. Of dat je de leningen weer meer gaat richten op iets wat echt leidt tot economische groei. Een probleem is ook dat de mens fundamenteel geneigd is tot een zekere mate van hysterie. Als het goed gaat, dan doen we alsof het meteen heel goed gaat. Ja. En als het slecht gaat, doen we ook meteen alsof we, alsof we in een enorme ja. dip zitten. Ja. Dus we overdrijven altijd welke kant we ook op gaan. Precies, dat is de mens eigen en dat zal ook niet gauw veranderen. Het is niet alleen zo dat we zelfs overdrijven, maar we denken ook dat het altijd zo zal blijven. Als de beurs naar beneden gaat, denkt iedereen van nou we gaan echt door het gaatje en daarna nog negatief. En straks moeten we nog geld toeleggen om van die aandelen af te komen. Dat zal nooit gebeuren. Het leuke van uh, het toekomstdenken waar ik me dan mee bezighoud... is dat je niet zozeer naar de trends kijkt... maar vooral naar mogelijke trendbreuken. En uh, daar waar trendwatchers altijd naar trends kijken... van iets zal wel omhoog gaan, want het gaat nu ook omhoog... en het zal altijd zo blijven... is het juist alleen maar zeker dat iets wat nu omhoog gaat... zal een keer omkeren en naar beneden gaan. Het is veel leuker om je bezig te houden met wat zou het keerpunt kunnen zijn waardoor iets afbuigt en naar beneden gaat of iets ombuigt en weer naar boven gaat. Ja, wat zou dat keerpunt kunnen zijn? Wanneer uh, krijgt iedereen weer lekker de kolder in de kop en, en uh, gaat het weer steen goed en kan het niet op? Uh, nou, we zouden eerst eens moeten werken aan het vertrouwen in de financiële sector. Want dat is het belangrijkste wat wij verloren hebben in de afgelopen zes, zeven, acht jaar... zijn niet de honderden miljarden die verdwenen zijn in het financiële systeem. Het belangrijkste, echt het allerbelangrijkste wat verloren is, is vertrouwen. Bijna niemand heeft nog vertrouwen in de financiële sector. Uh, als je vertelt op een verjaardagsfeestje dat je werkzaam bent in de financiële sector... ben je ongeveer een paar jaar. Uh, je schaamt je er bijna voor om dat nog uh, te vertellen. Dus we zouden daar eens aan moeten werken. Uh... Dat wordt nog best ingewikkeld, want... want... Vertrouwen komt de voet, uh, vertrekt de paard. paard. Ja, Dus daar is echt heel veel voor nodig om dat te doen. Dat, dat is niet zomaar in één keer uh, opgelost. Dus uh, banken moeten zich echt weer van een andere kant laten zien. Uh, Tijdje geleden riepen ze ook... ja, we gaan de klant weer eens centraal stellen. En toen schrok ik toen ik dat las in de media... Dacht, hoezo is er dan een moment geweest dat jullie het in je hoofd gehaald hadden... om die klant niet centraal te stellen? Is er dan ooit iets belangrijker geweest dan die klant? Ja, blijkbaar wel. Hun bonus of hun financiële derivaten die ze bedacht hebben in de loop der jaren. Waar heel veel mensen overigens schuldig aan zijn. Maar uh, in de loop der jaren zijn andere dingen belangrijker geworden dan die klant... of de economische groei. En misschien moeten we weer eens terug naar de basis. En zo moet je ook in de Europese gedachte heel veel werk verzetten... Want als je nu met een microfoon de markt op gaat en je vraagt... Henk en Ingrid, hoe kijk jij tegen Europa aan? Dan krijg je, nou, ik verwacht, een vrij negatief verhaal. En dat een belangrijk deel van de mensen zullen zeggen... ja, daar moeten we maar eens van af en dat is veel te duur... en het kost geld en die euro moeten we vanaf. En al die regels van Brussel hebben we niet nodig. Laten we maar weer teruggaan naar uh, ons eigen Nederlandje met de eigen gulden. En dat is uh, geen goede oplossing voor de toekomst. In, in landen als Griekenland gaat het uh, echt... Ontzettend slecht en vooral uh, onder jongeren. Meer dan de helft is werkloos. In, in Spanje zijn de cijfers niet zo heel veel anders. Uh, heb je ook nog landen als Portugal? Italië gaat het ook niet goed. Gaat het uiteindelijk mis? Zal er uiteindelijk uh, een dictator opstaan? En, uh, of, of een genocide uitbreken? Of, of een burgeroorlog? Want de geschiedenis leert dat een crisisbeest dan wordt gevolgd door, door een bloedbad. Ja, het hangt er vanaf uh, hoe wij met z'n allen gaan reageren op de specifieke problemen per land. Als je de pijn om uh, de financiële oplossing van Griekenland weer uh, te creëren. Als je die te snel legt bij de bevolking... dan denk ik dat je ja, de, de lont in het kruidvak hebt aangestoken... en dat je dus een explosie krijgt en sociale onrust... en tot en met een revolutie toe, bij wijze van spreken. Dat neemt niet weg dat uh, die pijn er wel degelijk zit... Het gaat er eigenlijk om hoe snel laat je hem los van de overheid tot op de bevolking zelf. Dus hoe lang staan wij toe dat de schulden van Griekenland tot een bepaald plafond blijven oplopen? staan wij nog toe dat we ooit op die schulden gaan afschrijven. Dat landen toch zeggen... ja, ook al hebben we al zoveel afgeschreven op die schulden... we zullen toch nog meer moeten afschrijven. En daar is op dit moment geen harde voorspelling over te doen... van het zal zus of zo gaan. Ik weet alleen als je dit te snel doet naar de bevolking... breekt zeg maar zeggen, herrie in de hut uit. En uh, doe je het uh, te langzaam... dan uh, stijgt de schuldenberg. En de gulden middenweg is... je zal hier en daar waarschijnlijk toch nog wel moeten afschrijven. Maar ik durf daar geen specifieke uitspraken over te doen. Dat is, uh, dat is eigenlijk niet te zeggen hoe dat zal gaan. Ik wilde het ook nog hebben over nou ja, de grote projecten, grote dromen. Want dat, dat hoort ook bij, bij een futuroloog. Er zijn er natuurlijk een aantal die, die voor de hand liggen. Gaat de mens definitief de ruimte in? Ja, je zal wel moeten. Uh, dat wil zeggen, op een gegeven moment zitten wij hier in, aan een bevolking. Ik zei net al, we plannen zo'n beetje rond de 10 miljard. Verwachten we dat we zullen groeien? En uh, als je dus uh, met 10 miljard mensen een hele mooie samenleving zou kunnen creëren. Even, eventjes een utopie neerzetten waarom zou je dan op één plek al, al die kaarten neerzetten... en die ene plek heet dan de aarde? Dat is een heel gevaarlijk denkbeeld. Want als er iets misgaat met deze aarde... dan zijn we met z'n alle 10 miljard de klos. Dus het is heel logisch, uit het oogpunt van risicospreiding... om de aarde, al was het maar voor een deel in een wat verre toekomst, te verlaten... en te zeggen, ik begin een basis op een andere planeet... En uh, ja, de wijze waarop dat gebeurt moeten we nog eventjes uh, gaan bekijken. Maar het lijkt me heel gevaarlijk om alle kaarten op één, op één plek neer te liggen. Het moet nog even technisch uitgewerkt worden. Nou ja, even technisch uitgewerkt. Het, uh, wij hebben al het idee van we stappen een ruimteschip in... en we dan een deel van de mensheid sturen we op weg met een raketje... die gaan een ander planeet zoeken en beginnen daar voor zichzelf. En dat is een, op zijn zachtst gezegd een naïef idee. Omdat het, uh, op dit moment hebben we daar de technologie absoluut niet voor in huis. En het is waarschijnlijk uh, zeer onverstandig om daar levende mensen in te gaan vervoeren. Dus ik zou dan eerder denken aan... Het verspreiden van uh, genetisch materiaal... en een zeer geautomatiseerd, uh, geavanceerd ruimteschip... die dat genetisch materiaal op andere plaatsen brengt... nadat daar verkend is dat er nog geen ander genetisch materiaal was... zodat wij daar in ieder geval een kopie van uh, onszelf kunnen, kunnen plaatsen. Nou zijn we al op de maan geweest. Een, een aantal mensen hebben daar rondgelopen. Ze hebben zelfs een keer een partijtje golf gespeeld. Ja. En eigenlijk was toch wel de conclusie van het hele project... dat we er gewoon helemaal niet zoveel te zoeken hebben... omdat we perfect aangepast zijn op aarde, maar dat er op de maan niet zoveel te beleven valt. Ja, nou voor de maan is dat misschien ook waar... los van wat grondstoffen die we daar misschien uh, zouden kunnen aantreffen. Maar voor, voor Mars zal het volgens mij niet veel beter zijn. Nee, zolang Mars uh, niet in, in uh, redelijk makkelijke wijze... voor ons uh, mensen in de huidige vorm uh, levensvatbaar is... Is het uh, alleen maar voor de, uh, de bevrediging van onze nieuwsgierigheid. En de spin-off. En de spin-off bestaat eruit dat als we inderdaad een project beginnen. waarin we zeggen we willen een levend mens of mensen op Mars hebben. dan uh, hebben we daar een, een wetenschappelijk traject voor nodig. En een onderzoekstraject wat een hele hoop spin-off genereert. in de economie. Zoals toen de tijd de landing van de mens op de maan. ook heel veel spin-off heeft gecreëerd. in de vorm van computers, automatisering, chips. Uh, en allerlei andere spullen. die naderhand hun weg vonden. in de vorm van uh, computer en IC. Tegen revolutie waar we allemaal aan terecht gekomen zijn, en de grootste uitdaging zal dan zijn om met zo min mogelijk gewicht aan, aan voedsel en, en brandstof daar naartoe te gaan. Dan moet je toch denken in, in termen van recycling, dus dat je ja. dat je niks weggooit onderweg, dat ja. je niet ook nog op Mars aankomt met een zakje voor de prullenbak, als ja. het ware. Ja. Nou, het is heel leuk, de NASA is in het experimenteren met zijn eigen vorm van een 3D-printer die straks de ruimte ingaat, En dat betekent dat zij dus ook een toekomst voorzien. Waarin ze zeggen, we zullen een deel van de productie van de spullen die we aan boord nodig hebben, zullen we zelf moeten fabriceren. Dus moeten we zorgen dat er grondstoffen in dat schip zitten die we kunnen gebruiken en die we kunnen hergebruiken. Zodat we met die printer dan ook onderweg dat kunnen printen wat we nodig hebben aan gebruiksvoorwerpen. Dus, dus dan heb je eigenlijk, gaan we weer werken met moleculen of, of nog beter met atomen. Dus atomen. je krijgt een, een atomere samenleving. Niet, niet in de zin van, van nucleaire energie, maar gewoon dat je alles kunt maken. Ja, ja. De hele de ultieme, wereld wordt, wordt leeg al. Ja, ja, de ultieme vorm van recycling is dat je uiteindelijk niets meer weggooit. En dat is uh, nu duidelijk een brug te ver. Maar je moet je voorstellen van... Stel, ik, ik gebruik het wel eens in een, in een college. dat Ik zeg, wij eten vandaag de dag een biefstuk. We wachten twee dagen, er komt wat uit. We spoelen het weg in het toilet. En eigenlijk is dat doodzonde. Want die atomen die wij daar wegspoelen... zijn perfecte atomen. Daar mankeert niks aan. Er zitten geen deukjes op, er zitten geen krasjes in. Het zijn perfecte atomen. We moeten ze alleen rangschikken in een andere volgorde. Wil het weer biefstuk worden? Of een aardappel, of een stukje groente, of een, een een plastic bakkie waar we eten in gaan bewaren. Als je over de macht beschikt om individuele atomen te rangschikken... in patronen zoals jij dat wil... met behulp van zeer geavanceerde technologie... want we hebben het niet over morgen, maar over tientallen jaren in de toekomst... ja, dan heb je het over het ultieme vorm van recycling. Dan gooi je in principe nooit meer iets weg. En dan gebruik je de atomen, een beperkte set atomen. Kijk, we hebben uh, zeg maar 92 atomen in dagelijks gebruik waar we iets mee kunnen doen. De rest is zo instabiel dat je er eigenlijk weinig aan hebt. En dat varieert dus van waterstof tot en met uranium. En uh, met die 92 atomen kunnen we ongeveer alles doen wat we maar willen. Het klinkt een beetje als een soort alchemie... of, of, of als een soort perpetuum ja, mobile, ja, ja. Uh, Iets nou, wat nooit op kan. Als je de oude kweestes van de mens pakt... de bron van de eeuwige jeugd, het levenselixer, de steen der wijzen... dat zijn allemaal van die oude zoektochten die wij altijd hebben gewild... perpetuum mobile dan zijn al die kweestes zijn binnen handbereik... als wij maar ver genoeg doorgaan met onze wetenschap en technologie. Alleen is het levenselixer geen drankje. Maar is het geen technologie in het laboratorium. Is de bron van de eeuwige jeugd... is geen bron, maar is gewoon het laatste onderzoek van de gerontologen. Is het perpetuum mobile? Geen wiskundig of nat sorry, natuurkundig trucje, want het is een natuurkundige onmogelijkheid. Maar is het gewoon als energie gratis is, zoals zonder energie? Dus we gaan dan toe naar een wereld waarin je nou misschien niet het eeuwig leven, maar waarin je flink oud wordt, waarin je nauwelijks hoeft te werken, waarin niks ooit opgaat, waarin, waarin alles binnen handbereik is. Ja, maar tussentijds zijn er altijd crisissen, want we gaan, we gaan toch van crisis naar crisis. Ik bedoel, ik ben optimist en ik geloof in een toekomst waar, die u net omschrijft. Maar uh, we komen er niet zonder slag of stoot. We gaan echt van crisis naar crisis, van ramp naar ramp, van oorlog naar oorlog. Maar uiteindelijk overwinnen we. Twee stappen vooruit, één achteruit. Maar dan hebben we nog steeds iets te klagen, want, want geluk is de mens gewoon niet gegeven. Nou, dat hangt er vanaf door welke bril dat je kijkt. Als je een onderzoek doet naar het geluk, dan uh, komen wij er in Nederland bijvoorbeeld al niet slecht uit. Ik geloof dat we op een zeven staan, op een schaal van tien. Nou, daar kan ik mee leven. Dat is geen geluk, dat is tevredenheid, denk ik wel. Ja, maar dat, dat is toch de basis om uh, geluk te vormen. En het geluk zal niet komen uit uitsluitende technologie of vooruitgang. Geluk zit ook in jezelf en dat moet je willen zien of willen voelen. Komt u nog bij bedrijven over de vloer? Want er zijn natuurlijk bedrijven die, die op een termijn van 50 of 100 jaar denken, omdat ze enorme investeringen doen. Ja, ik kom nog steeds bij bedrijven over de vloer. Ook ik heb last van de, van de crisis. Dus uh, bij mij is de agenda uh, beduidend meer ruimte dan, uh, laten we zeggen, een jaar geleden of twee jaar geleden. Uh, zelfs hele grote bedrijven die, die zo zwaar aan bezuinigen zijn, dat ze ook zeggen. Ja, we zullen dus ook sprekers en conferenties, daar moeten we eventjes wat op terug. Maar ik kom nog steeds bij hele grote partijen over de vloer, waar uh, hele interessante discussies plaatsvinden. En ik heb ook nog steeds hele leuke colleges voor uh, bijvoorbeeld de ambtelijke top, waarin we echt nadenken over ja, hoe ziet de wereld er over 30, 40 jaar uit. En wat betekent dat dan nu voor de inrichting van een land of een natie of een heel werelddeel zoals Europa. De toekomst blijft fascineren. Leuk dat u te gast wilde zijn. Paul Ostendorf, hartelijk dank. Futuroloog en eigenaar van het bedrijf Neo Novum. En dit was Leo Neo-Versum. Neo oh, Neo het Neo had ik in ieder geval goed. Dat was de toekomst. Dank u wel. Graag gedaan. Dit was uh, labyrinth voor deze week. Meer informatie uh, kunt u vinden via onze website w24.nl. U kunt reageren op deze uitzending. Labyrinthradio.nl Volgende week is er weer een labyrinth. En dan praat ik met René Gude. Filosoof en denker des vaderlands. Straks op deze zender het journaal. En daarna Holland Doc Radio. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele mooie avond en een mooie toekomst.